Ja, lieve mensen, ook weer een hele goede avond vanavond. Uh, trouwens, als je overdag luistert, een hele goede dag. Mijn naam is Yvonne Hagenaar-Ratelband. En ook weer bedankt dat je naar deze lezing uh, gaat luisteren. Ik ben wie ik ben en vandaaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Ja, deze lezing heet simpelweg eh, Noorwegen 2. Nou, Dat weet me wel eh, nou, voor de hand liggend. Vorige week eh, ja, lukte het niet helemaal met, het, eh, met alles in een uur vol te praten. Alhoewel, het kan natuurlijk ook in een paar zinnen gezegd worden, maar ik wil het zo goed mogelijk duidelijk maken opdat je een andere zienswijze zou kunnen krijgen. En nogmaals, nogmaals doe ik een beroep op je, eh, op je uitstrekkende bewustzijn, waarvan de sleutel daartoe jouw denken uit een ander perspectief is. Vanuit welke kant bekijk jij de gebeurtenissen? Hoe ver laat jij je gedachten gaan om ze nog iets verder op te trekken als het ware om jezelf toe te staan, ook andere waarheden te kunnen zien. Zodat er een moment in je evolutie, het hoogste doel als betekenis van het gebeurde, zich voor je ogen ontrolt. En je dus nooit meer de duisternis in laat sleuren maar een andere kant belicht ziet, die vol mededogen kijkt naar wat zich hier op aarde afspeelt. Ja. En dan ga ik meteen maar even mijn Skype uitzetten, want direct gaat hij ook nog eens een keer, dat was ik helemaal vergeten. Ja, en ik herhaal nog een klein stukje uit de lezing van vorige week. Ik zei Raad ja, het nog maar even. Deze lezing dus, hè, van vorige week en nu ook deze, is met een duidelijk doel gemaakt om je in staat te stellen, niet alleen om je in een ander denken te laten plaatsnemen, maar om vooral mededogen met de mensheid te hebben. Met alle mensen te hebben, daders en slachtoffers. We hebben allen met geweld te maken gehad. Eens in onze evolutie. We zijn daardoor de vele ervaringen in ons leven uitgekomen en zijn ons bewust geworden daar nooit meer in te willen zitten. Dus laten we niet in de val vallen van veroordelen en oordelen. Het vertrouwen dat alles plaatsvindt zoals het plaatsvindt en altijd op de juiste plaats en tijd kan ontzettend moeilijk voor mensen zijn om die gedachten op te brengen. Maar als ik het kan, kun jij het ook. <coughs> en weer een stukje van de mail uit, uh, uit Noorwegen, dus, die ik ontvang van iemand, een Nederlandse vrouw, die in Noorwegen woont. En ze schrijft, ongelooflijk. Ja, dit is dus ook een herhaling hè, van vorige week. Maar dan weet je even waar het over gaat. Ongelooflijk. Twee dagen achter de tv gehangen. 24 uur nieuws per dag. Meer uh, als ik in een... In Totaal in een jaar kijk, naar de tv kijk, en nog steeds onder de indruk. Niets nuttigs gedaan, gezocht, gevoeld, liefde gestuurd, kaarsjes gebrand, bloemen neergelegd. De enorme samenhorigheid van onze bevolking gevoeld. Proberen te begrijpen, de ander is nooit verkeerd, maar ze bedoelt de ander is nooit schuldig. Waarom? Gezocht, gelezen, uitgediept, gevonden. Rare gevoelens, geen haat, maar ook geen liefde. Een soort niet te omschrijven leegte. En hoe ga je hiermee om? Tot zover eh, haar citaat. En dan nogmaals mijn gedachten hierover. Tja, een onbewuste ziel wellicht. Een jonge ziel die nog van alles mee dient te maken. Een jonge ziel die wel wat gehoord heeft. Maar er niet mee om weet te gaan. Mensen er omheen die het niet in de gaten hebben. Het kan allemaal. Iemand die de andere afslag genomen heeft en dat uit eigen vrije wil. Nee, de ander kan wel degelijk verkeerd zijn. Hoor. We dienen erover na te denken dat de ander nooit schuldig is, maar wel altijd verantwoordelijk. Absoluut. Het is het onbenul wellicht, maar in ieder geval de onwetendheid waarin deze mens vastzit. Hoe komt het dat de onwetendheid nooit opgevallen is bij anderen? Hoe komt het dat hij zichzelf voorkomen wetend vond, de arrogantie wellicht nog niet verwerkt. Er dan mensen om hem heen die de werkelijke werkelijkheid zogenaamd wisten en daardoor niet werkelijk konden zien, niet helder konden zien wat die weg zou kunnen aanrichten. Waar zijn de mensen die werkelijk lief hebben en die dit konden waarnemen? Waren ze er niet of wilden ze het niet zien? Lieten ze zich door een mens in een hoek drukken in de volgende stelling dat het allemaal wel goed zat, dat het wel goed zou komen. Mensen om deze mensen heen zijn ook verantwoordelijk. Zij hebben ook gelegenheden geboden om een ideologie te laten bestaan. Maar owee, als hij wakker wordt, als hij beseft, en als hij nu mensen om zich heen krijgt die niet oordelen, hoe zwaar zal dat zijn, na al deze woorden. Want hoe je het ook ziet, altijd is, er zijn, in, altijd is er zijn eigen verantwoording. Dan zal hij zichzelf op één punt, op één moment tegenkomen. Hier op deze aarde, dat nou, zou zomaar kunnen. Maar hij is ook bekend dus blijkbaar met de spiegelzaal. Hij is, en dat niet alleen door de vrijmetselarij, waarin hij toch zomaar zat. En waarin hij zichzelf in die spiegelzaal dus alleen maar zichzelf zal tegenkomen. Er werden al geruime tijd hele jonge zielen geboren die wel wat teweeg zouden kunnen brengen hier op aarde. Maar tegelijkertijd door hun daden de mensheid te nadenken. Maar, daar weet die stoffelijke mens niets van hun, maar de ziel wel. Het voert hier te ver om, om een verhandeling te geven dat het kwaad niet bestaat. Maar misschien wil je erover nadenken. Op slot heb ik dit al vele malen in mijn lezingen behandeld En je kunt ze allemaal terugvinden in het archief, mocht je daartoe behoefte voelen. Ja, en tot zover de lezing van vorige week, het stukje wat ik dan nog even herhaald heb. En het leek me juist om dit hele kleine stukje nog even te herhalen. Jonge zielen dus, die door negativiteit mensen laten beseffen, nadenken, hoe gevaarlijk het is de weg van oordelen en veroordelen op te gaan. De weg van onwetendheid dus. En nu zijn miljoenen mensen hierover na gaan denken. En, na, en nadenken over het met elkaar omgaan. En nadenken over dat wij alle één zijn. Nadenken dat we één zijn in die ziel die we zijn. En dat we toch wel degelijk moeite hebben met de stoffelijke invulling van het leven van vele mensen. Dus, het nadenken over het met elkaar omgaan, het nadenken over dat wij allen één zijn, daar zijn wij allen verantwoordelijk voor voor het veranderen van ons denken in een liefde-denken, denken dat uit de harmonie komt. Ook, en juist nu ook, in Noorwegen of in vele andere landen waar het een en ander plaatsvindt. Want hoe gemakkelijk is het om weg te glijden in woede en onmacht? Het is veel moeilijker om de weg van de liefde te bewandelen, want dan kan er niet meer ver en ver worden. Nee, geen medelijden, maar een diep mededogen voor deze ziel. In het licht is het kwaad gekend als je vanuit de kosmos kijkt en over het godsbewustzijn nadenkt. Ik kreeg uit Noorwegen de volgende mail. Dank je. Zoveel voelens, zoveel vragen, maar stel prijs op je antwoorden als je die wilt geven. Zijn acties hebben er inderdaad voor gezorgd dat er miljoenen mensen nadenken. Zijn doelstelling is hiermee bereikt. De betekenis van het woord mededogen moest ik even opzoeken. Dacht dat het meer in de richting van medelijden was. Iets wat ik niet voor de dader voel. Kan iemand zo overtuigd een waarheid hebben? Wat het meeste lijkt op een fantasiewereld. Tien jaar werken aan een plan en tegelijkertijd fungeren als een intelligent, vriendelijk mens, zonder dat iemand het merkt. Alle gelijkgezinden wijzen nu met wijsvinger. Ze delen precies dezelfde ideologie. Ze zijn het grotendeels met elkaar eens op forums, ontmoetingen. Maar nu is men plotseling totaal verschillend van elkaar. Niemand, tussen aanhalingstekens, zou ooit geweld willen gebruiken om hun ideeën door te geven. Denk je dat anderen tot inzicht gaan komen en hun inzicht justeren, ja, um, maken, zullen we maar zeggen. Ik denk hier ook aan de Nederlandse politiek, maar er zijn er vele meer. Als dit een jonge ziel is, dan heeft hij wel een harde leerweg gekozen. Het is een rare gewaarwording om zo opgeslokt te worden dat je nergens aan toekomt. Geschokt over dat dit kan gebeuren. meevoelend met alle verhalen die ontsnapte jongeren neerschrijven. Het willen begrijpen, de afwezigheid van haat, kwaadheid, wat ik dus niet helemaal begreep hoe dat kon, want het laat me echt niet koud en het gevoel van energie die om de hele situatie heen hangt. Ik denk dat ik wel wat meer wil lezen over het niet-bestaande kwaad. Weet je, zo titels waar ik daar kan zoeken. Nou ja, euh, nou, ja eigenlijk alles wat met uh, historie te maken heeft. Hè. En ja, Dat is eigenlijk uh, tot zover dus haar mail. Hè. En dat is dus eigenlijk ook mijn, uh, ja, mijn leidmotief. Dat, dat heeft me ongelooflijk geïnteresseerd altijd. Hoe kan dat, dat kwaad, wat, hoe kan dat op de wereld bestaan... Waarom is het één en waarom is het het andere? Nou, ik denk dat ik daar een antwoord op gekregen heb gedurende mijn leven. En daar gaan ook bijna al, al deze lezingen over. Om daarin een, een ander denken te laten zien, te laten meedelen mee in wat ik je zeg, in dat inzicht. Dat je altijd de keuze hebt om van het ene of vanuit het andere te denken. En ik ga dus verder over mijn gedachten. En ik doe dus een beroep op je voorstellingsvermogen. Zwa kwaad bestaat niet, zoals je kon lezen. Maar... En toch bestaat het weer wel. En om de dingen op een hele populaire wijze te zeggen. Laat ik je zeggen dat, om het gemakkelijk te begrijpen... Het licht gebruikt het kwaad om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. En dat is niet zomaar een zin, he? maar een zin die jaren van denken in zich heeft. Je zou dan ook kunnen zeggen dat niets toeval is en dat het toeval niet bestaat. Alles gebeurt zoals het gebeuren moet. Toch hebben wij mensen de vrijheid van keuze in ons denken en ons doen, zodat wij in tijd en ruimte kunnen denken de dingen uit te stellen. Dat is op zich al iets bijzonders om over tijd en ruimte na te denken. En dan uit te komen op het feit dat tijd en ruimte één zijn. Dat het alleen maar liefde is. En ook tegelijk dat tijd en ruimte in feite niet bestaan. Alles is één. En alles vindt in het nu plaats. Ik heb dat zelf in, een, in 1993, en daar heb ik al best wel veel over gezegd inmiddels, dat zelf ook ervaren. Het, het is alleen een overweldigend, en toch ook weer niet een, een liefde gevoel, waar geen enkele tijd in, in zit en geen ruimte. Ik heb wel eens van het woord nanoseconde gehoord, ja, dan zou je zeggen dat is het dan. Het zou dan 300.000 jaar hebben kunnen duren. Of misschien die ene seconde. Of misschien wel een paar uur. Ik weet het niet. Ik heb de tijd niet opgemeten. Ik weet het werkelijk niet. Maar voor mijn gevoel kan zoiets heel lang duren. Alles is één, dus en alles vindt in het nu plaats. Maar dat is weer een volslagen ander denken dan waar je al veel over hebt kunnen horen. En misschien ook hier eens een lezing over komt. Dus misschien eh, ja, dat ik dat nog eens een keer doe. Maar ik zeg er eigenlijk tussendoor ook al behoorlijk veel over. Dus over het begrip tijd. In vele lezingen is het al aangetipt. Maar eerlijk, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het voor mij hoe langer hoe meer duidelijk wordt, maar toch bij tijd en wijlen een, een, een vraagstuk is. Wat een woord bij tijd en wijlen. Maar je zou erover na kunnen denken, en juist door het nadenken hierover, kom je mensen, boeken, gegevens tegen, die je zullen bijstaan, om tot een totaal ander denken over tijd hè, uit te kunnen uit te komen. Maar goed, we hadden het over deze mannen, over deze gebeurtenissen. De man die dus de keuze heeft gemaakt vanuit zichzelf in de veronderstelling het juist te doen en het juist te hebben. Kijk maar eens naar dat triomfantelijke en mondje en mondje, als je het zo ziet, geen spijt in zit. En toch, ja, een mens kan het nooit juist hebben. En toch altijd wel. Het hangt ervan af. Want er zijn vele waarheden. Het hangt van. Het bewustzijn af, wat juist is, wat waarheid is, voor de mens die al in de hogere klasse zit, dus laten we zeggen een wat groter bewustzijn heeft, wat meer uitgebreider bewustzijn is, is de waarheid totaal anders dan voor iemand die in de lagere klasse zit. Laten we het zo maar uitleggen. Toch hebben beiden op hun niveau gelijk. Ja, hij niet hoor. Maar het universum heeft hiermee de mensheid wakker willen schudden. Want dat is de bedoeling van de jongere zielen die hier al een tijdje op aarde geboren worden. Niet meer om totale oorlogen te maken, waarin landen elkaar bevechten, of werelddelen elkaar bevechten, maar... Waarin het bewustzijn van de mensheid aan een test wordt onderworpen. Ja, een test zou je kunnen zeggen. Om te kijken waar de individuele mens nu eigenlijk staat. In zijn eigen bewustzijn. Gaat die mens mee de diepte van de emotie in of... Blijft die mens bij zichzelf, die hij dan is, een wat uitgebreider bewustzijn, om, bij zichzelf dus om niet te oordelen, maar te zien dat dit een onwetende zin is, deze man. Dan vraag je je natuurlijk hoe het met de mensen gesteld is, die vermoord zijn. Eigenlijk dit zeggen. Terwijl het toch vreemde woorden zijn en toch makkelijke woorden, maar wel goed bedoeld. Ook dit is door het universum voorzien en die zielen, hun zielen weten het al geruime tijd. Niet met het weten van het stoffelijk lichaam, maar de ziel is zich hiervan bewust. Het is een gevoel van als je terugkijkt. Dat je zegt, oh ja, kijk, ja, ik heb toen zo'n waarschuwing gehad. Hey, ik heb er toen even aan gedacht. Ja, dat is waar. Maar laat voorkomen of meteen op hetzelfde moment voorkomen naast je neergelegd. Als je het kunt overleven, dan zeg je ja. Misschien heb ik iets gevoeld, gehoord. Als je het niet hebt kunnen overleven, dan zeg je ja. Inderdaad, ik heb toch, ik heb toch waarschuwingen gehad. Maar door de drukte van het dagelijkse leven op de aarde, ben ik eraan voorbij gelopen. Dus ja, de ziel is zich hier wel van bewust. En hoe? Nou simpelweg. Omdat ook hierin wij allen één zijn. En alles is gekend. En gekend is door de God in ons, die ook die God, ook de God van die anderen is, maar ook de God van alles om ons heen is. Maar bedenk dat God, zoals wij hem zien, wij haar zien in ons beschaving, een God is bestaande uit één persoon. Terwijl de God, waar het universum, dus het totaal, alle universum over spreken, niet één God is, maar een opeenvolging van God. In de lucht, in de hemel, als we ons hoofd naar boven lichten, in de lucht die wij inademen, in de natuur. in de stenen, in alles wat wij maken. Dus ook de dingen die van metaal zijn, van plastic zijn. Want in alles zit het wezen van de aarde, van het universum, van dus de God, of God, of als je wilt, het universum, de schepper, Allah, het onnoembaar. Maar ook, en zeer zeker ook, absoluut is in ons dezelfde God. We zijn het zelf. Als wij mensen nagaan denken over dit simpele feit, dan komen we hier vanzelf op. Dat is wat ik bedoel met het uitdijende bewustzijn, het uitrekkende, uitstrekkende bewustzijn van jou. Maar als wij mensen gaan nadenken, als wij mensen steeds maar gaan denken, eh, morgen misschien, als ik tijd heb, want nu moet ik eerst dit of dat doen, of ik moet naar de televisie kijken, of ik moet eerst die CD, eerst mijn mobiel gebruiken en noem maar op, dan komt dat denken over het universum, over God, in de knel. En mensen doen het dan niet meer. Mensen denken er niet meer na. Er kunnen duizenden jaren voorbij gaan en dat is eigenlijk ook gebeurd. Denken over God is een hele andere richting uitgegaan. Als een wezen die ergens in de verte zat. Of wat een ander te overnam. En ja, mensen dienen dus een klein zetje in de goede richting te krijgen. Blijkbaar hier op aarde. En hoe dus? Nou, alleen door de ervaringen van de aarde op te doen. Want God zal nooit ingrijpen. Als de mens niet wil, dan wil de mens niet. Maar juist in deze tijd is er een soort haast geboden. We hebben geen tijd meer. Het is niet meer een paar minuten voor twaalf, maar de klok slaat al. Dat wil dus zeggen dat wij een soort van snel denken moeten, nou, dienen, te ontwikkelen. Terwijl wij, terwijl wij mensen zo lui zijn als de pest. Dan komen er zielen op de aarde, die worden dan geboren op de aarde, die de meest onwaarschijnlijke dingen gaan doen op aarde zodat er snelheid gaat komen in het denken van mensen. Die zielen geven daar hun toestemming voor. Want de ziel IS een stukje God. Maar die is het zo zodra op aarde vergeten. En ja, totaal, um, ja, die vergeten het totaal en leven hun leven. Dat behoort tot die trilling, tot het bewustzijn waarin zij op aarde leven. Maar toch zullen ze hun taak dienen te verrichten. De ander is nooit schuldig. Zie hoe groot die woorden nu zijn, dat je dit op zoveel niveaus kunt bemediteren, daarover na kunt denken. De mensheid kent dit denken praktisch niet, een enkele die stilzwijgt, die zijn mond niet meer open doet, want in het verleden werden deze mensen op de brandstapel gegooid of aan het kruis genageld. Maar nu, juist in deze tijd dient de mens die weet zijn mond te sluiten en zijn hart te openen en te delen, en zorgvuldig gekozen worden, die slechts wellicht voor de enkeling die er aan toe is, de enkeling die het absorberen wil, die er aan toe is, voor die enkeling om te die te begrijpen zijn. Het is belangrijk te weten dat je de dingen vanuit verschillende kanten kunt bekijken. Maar het geldt ook voor jou, degene die nu luistert, jij die nu luistert, nu of je luistert nu, terwijl je al in de toekomst zit, kijk wat je hiermee doet. Het mededogen Voor de dader, voor zijn omgeving. Laat je niet meesleuren. Door de emotie van de daad. Want die is gruwelijk. Laat je niet meesleuren door het doemdenken wat je van velen hoort. De wraakgedachte van velen over andere grote gebeurtenissen. Dan is het zaak om je nooit meer mee te laten sleuren door de emotie, ook al heb je alle gelijk van de wereld. maar het kan wel eens totaal anders zijn. Kijk of je de tekst van vorige week nog kunt herinneren. Het hoogste doel als betekenis van het gebeurde, Het hoogste doel, dat dienen we allen op te zoeken. In de lezing van vorige week heb je mijn gedachten hierover kunnen horen. En wellicht heb je besloten om alle gedachten los te laten. En er zelf over na te denken. En ja, misschien kom je tot dezelfde gedachten. Door de duizenden jaren heen zijn wij mensen niet goed voor elkaar geweest. We hebben oorlogen veroorzaakt om macht of om een ideologie die per slot ook macht is. En alleen met de kracht van de liefde kan het evenwicht weer hersteld worden. De liefde. Universele liefde die geen enkel oordeel kent. De vele zielen die nu overgegaan zijn, zijn opgevangen door hun geleidegeesten die hen gekalmeerd hebben ze zijn door hen te rusten gelegd en zullen op de voor hen daartoe bestemde tijd wakker worden misschien om met elkaar verder te gaan in hun evolutie als groep die toen op dat eiland in Noorwegen aanwezig was Misschien kom opnieuw met elkaar wellicht of alleen de sprong naar de aarde te wagen omdat er nog het een en ander gedaan moest worden. Een karma ingevuld. Pas na de tijd die voor die zielen geldt worden ze zachtjes wakker gemaakt als het ware. Om hen uit te leggen dat er alleen maar liefde in het totale universum is. Dan wordt uitgelegd dat ze alleen gedood werden omdat ze die ervaring wilden meemaken. En waarom? Wellicht ook omdat het in hun wezen vastgelegd was. Dat ze net als alle mensen op deze wereld ook eerdere levens hebben meegemaakt. waarin net als bij anderen ook geweld aanwezig was. Dus met andere woorden, dat ze in vele le eerdere levens ook gedood hebben. Dat zou je niet zeggen als je alle mensen zo om je heen ziet. Maar ieder mens, werkelijk, iedere mens heeft hier aan meegedaan. In zijn of haar leven hier op aarde. Het kan ook niet anders. Het is een ervaring die ook zelf ervaren dient te worden. Om het evenwicht in het denken. En de ervaring te begrijpen. Het is begrijpen kan plaatsvinden in de astrale wereld, niet meer op de aarde, maar ook voor sommigen wel op de aarde. Maar omdat het denken hier, in general, hier op aarde, daar nog niet rijp voor is, zou je kunnen zeggen, nog niet, maar het zit eraan te komen. Pas als mensen de liefde begrijpen, zal er een mededogen ontstaan en een begrijpen. Dan schreeuwt en gilt de massa niet meer hoe erg het allemaal is, en zal de mensheid niet meer oordelen en vooroordelen maar begrijpen. Dan zal er ook niet meer gezegd worden, zijn doelstelling is hiermee bereikt. Want in die woorden ligt bitterheid. Alsof deze man deze dingen allemaal begreep. Nee, hij begreep hier praktisch niets van, had wel de klok horen luiden, maar wist niet waar de klepel hing. Daarom is het ook de verantwoording van mensen die hierover spreken om hier zorgvuldig, zeer zorgvuldig mee om te gaan en goed te voelen hoe ver mensen zijn in hun bewuste zijn. Net zoals de mensen om de dader heen die ook hadden kunnen voelen hoe ver tussen aanhalingstekens hij in zijn bewustzijn was. Hier is iets aan alle kanten Totaal verkeerd begrepen. En de verantwoording van mensen die hierover spraken is groot. Het is goed en duidelijk en zonder ruimte te laten voor negativiteit gedeeld. Neem dus. Anders had hij het begrepen en nooit het vermoorden van mensen als keuze genomen. Maar hij heeft het wel genomen. En dat kan alleen als het een mens is die geen idee heeft van bewustzijn en geen idee heeft van. Zelfkennis, maar van zelfoverschatting. Je spreekt het totaal verantwoordelijk zijn voor eigen daden. Maar het niet nemen, waarschijnlijk. En ook al lees je hierboven het weten van zijn ziel, dat kan dus samengaan, de ziel is onaantastbaar, heilig zou je kunnen zeggen, maar de stoffelijke mens mag zelf bepalen hier op aarde. En dat was al lang bekend in het universum. Zoals geschreven staat, zelfs het aantal haren van die mens is God bekend. Wat hij deed is een vrijwel normale wijze voor een jonge ziel, zou je kunnen zeggen. Maar ook, en zo zet ik je wellicht in het denken op een ander been, het kan ook door een oude ziel gedaan zijn, een oude ziel die nooit in zijn evolutie iets dergelijks gedaan heeft, een oude ziel die nooit heeft willen moorden. Ook hierin kunnen we nooit oordelen, want we weten het niet echt. Maar ik ga verder. Wat het denken van anderen betreft. Het maakt mij niet zoveel uit hoe anderen erover denken, of ze er iets mee doen of niet. Mijn vertrouwen in het universum is groter dan groot. Veel mensen roepen, krijg ze maar wat. Spreken anderen na en luisteren niet. Horen niet en geven slechts hun eigen interpretatie aan wat anderen zeggen. Dat is ook precies waarom het spreken of het schrijven hierover, wat je van mij hierboven en wat je van mij hiervan hebt kunnen horen, zo lastig maakt voor anderen. Mijn verantwoording is dingen zo helder mogelijk weer te geven. Maar wat jij ermee doet of anderen, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Het is mijn ervaring. En ik heb het niet over jou. Maar het is mijn ervaring dat mensen niet werkelijk, niet echt luisteren. Soms zeg ik iets op een andere wijze. Dan komt het nog niet binnen. En dan denk ik, ik ga het op die wijze zeggen. En dan dus ze ah, dit begrijp ik. Wat je hiervoor zei, dat begreep ik helemaal niet. Of dat ze zeggen, god, dat zeg je ook voor het eerst. Terwijl ik daarvoor in drie, vier of vijf zinnen hetzelfde zei, maar in andere bewoordingen. Wat zo gaat dat. En dat hindert natuurlijk helemaal niet. Want dat mogen zij. Want ook ik heb dat eens gedaan. Absoluut. En ik wist ook dat het heel, heel vaak voorkwam dat ik dingen gewoon niet begreep. En dacht ik, nou, dat komt dan wel. Dan ga ik het nog eens een keer lezen, en dan begrijp ik het later wel. En dat is ook zo. Maar het maakt ook dat bepaalde mensen in, laten we zeggen, de politiek niet echt gehoord worden. En ik neem absoluut niet een, een stelling in, wat ik nu te, te, tegen alle regels in het woord politiek, want daar doe ik niet aan. En zeker niet in de spirituele lezing. Maar het woord gebruik ik nu omdat een briefschrijverster uit Noorwegen dacht dat deze moorden een politieke daad was. Het maakt totaal niet uit hoe ik denk, want ik kan waardering opbrengen voor ieder mens. En blijf altijd bij mezelf. En ik luister, mag ik toch wel zeggen, ook werkelijk naar mensen. En zie dat ze er totaal niet horen wat anderen zeggen en precies die dingen zeggen waar ze bij zichzelf aan moeten, in deze tijd moeten, werken. Ja, we kunnen er wel van uitgaan om nog even op hetzelfde onderwerp te blijven van wat er in Noorwegen gebeurd is. Ja, we kunnen er wel van uitgaan dat er een serieus probleem ontstaat als de sharia doorgevoerd wordt. Nou, in mijn leven heb ik behoorlijk veel gereisd en veel meegemaakt, gezien, gehoord, gesproken bijgezeten, nou, noem maar op, en heb gezien hoe gemakkelijk en hoe eenvoudig het is om mensen bang te maken, hoe mensen bang gemaakt worden, en hoe gemakkelijk vrouwen zich in een keurslijf laten duwen, laten drukken. Begrijpelijk allemaal? omdat het allemaal met ervaringen opdoen te maken heeft en met bewustzijn en met karmische keuze. Maar bedenkt, bedenk dat je vrijheid van denken vooral, maar je vrijheid van doen, het allerhoogste goed is in een land. Wat wij hier in Europa hebben. Bijna nergens in de wereld. Wij hier in Europa hebben geen idee waar het werkelijk om gaat. De bekende klop op de deur, waar de meesten geen weet, geen idee van hebben. Het is een reëel gevaar om een ideologie die niet de vrijheid heeft en geeft voorrang te geven. Het zou nog wel eens zo kunnen zijn dat door de vrijheid die wij kennen en de tolerantie en daardoor die kwetsbaarheid, wij daar ook zeer kwetsbaar in zijn. Landen waar zomaar mensen verdwijnen en waar mensen het niet eens kunnen benoemen. Maar die landen die hun godsdienst vermengd hebben met het staatsgebeuren, daar dienen we toch werkelijk alert, alert op te zijn. En het zijn niet de mensen die hier in de Europese landen zijn komen wonen, die zijn praktisch volslagen, gemengd. En als het niet zo is, dan is dat toch door het aantal mensen. Het aantal jaren dat ze hier wonen en de keuze die ze gemaakt hebben om in een land te wonen. Het zijn de mensen, maar het zijn de mensen die hun macht willen botvieren. En hoe het ook gaat, via vermeende godsdiensten of andere vormen die we in vroegere eeuwen al hebben kunnen waarnemen, het gaat simpelweg om de macht. dat er ook een andere weg is, de weg van de liefde. Daar dient de mensheid nu over na te denken. Dat is de andere vorm. En heeft niets meer met macht te maken, maar met een diepere macht die alles overstijgt. De liefde voor elkaar, voor de aarde. Het respect voor elkaar. de verantwoording die ieder mens neemt voor zijn eigen denken, voor zijn eigen daden. Waarom mensen hierdoor geen of praktisch geen energie meer hebben, zoals de Noorse schrijfster het zegt, stelt, simpelweg omdat je je door de emotie hebt laten meesleuren, opgeslokt. Noem je dat. En dat is de juiste benadering. De hele dag voor de tv zitten. Een, een doemdenken aanhoren. Een, een wanhoop aanhoren. Een verdriet aanhoren. En je kunt niks doen. Want je zit voor de televisie. En je zegt ook inderdaad opgeslakt. En dat is ook een hele juiste benadering. Denk wel dat jij dat toestaat. Jij staat dat toe, dat je opgesloten wordt. Jij staat er toe dat je daar moe van wordt. Daar kan de emotie van die gebeurtenissen, van alles wat zich afspeelt op die tv en ver weg, daar kan de emotie niets aan doen. Maar je komt wel ongemerkt in het negatieve terecht. Terwijl je het niet doorhebt. Een verslaving op dat moment zou je kunnen zeggen in alles te willen zien op de tv. En meegesleurd worden in de woorden van alle mensen die het woord mogen voeren op de tv. Erg natuurlijk. Maar waarom zou je hier allemaal naar luisteren? Het haalt je trilling, de frequentie van jezelf naar beneden en je kunt daar inderdaad doodziek van worden. Het is erg, het is vreselijk en de Dane dient in onze rechtsstaat, in jouw geval natuurlijk Noorwegen, gestraft te worden. Zo eenvoudig is dat. De waarheid die herkend wordt door ons is niet de enige waarheid maar behoort tot de waarheid van de aarde. Wat mensen nu wellicht herkennen in mijn woorden, is het herinneren van een diepere waarheid die ieder mens in zich kan weten. Waar mensen het aan willen, omdat ze zich mee laten sleuren in de waarheden van vele anderen. Als je jezelf toestaat om zonder oordeel te luisteren naar deze woorden, maak je die toegang wel. Je herinnert het je diep in jezelf, simpelweg omdat je die weg al gegaan was. Gewoon, steeds heden. dat is een opgave, wellicht voor velen. Want het is gemakkelijker om, om de boel te kritiseren. Maar zou je dan kunnen afvragen, heeft dat dan geholpen? Nee dus. Zo zie je dan dat de weg voor veel mensen soms lang, lang kan zijn dan kom je ook weer op wat er in jouw land gebeurd is. Alles heeft met elkaar te maken. Er zijn grote verbanden. En in die grote verbanden zitten kleinere verbanden die niet gezien worden. En daar zitten weer andere verbanden in. In principe heeft het er dus inderdaad mee te maken dat alles in iedereen één is. Maar dat geweld en alles wat daarmee te maken heeft van de aarde is. Daar wordt het bewustzijn uitgewerkt. Daar werkt de God in ons ons leven uit. En de dader, hoe kan hij helen? Om dat te laten. Verzorgen, want hij wat hij veroorzaakt heeft, bij de pijn van mensen stil aanwezig te zijn die lijden. Dus om in dienst te zetten van de mensheid. Want opsluiten, het helpt niet. Het radicaliseert, het wordt alleen maar erg. Bezig te zijn bij mensen die lijden. Laten kennis nemen van de liefde van het universum. Om de dingen op te laten ruimen die hij heeft veroorzaakt. Zijn excuses aan te bieden. Zijn nederige excuses aan te bieden aan alle mensen hiermee te maken hebben. En in de ogen te kijken. Dat is de zwaarste straf. Het helpt veel beter dan de wraak. En daar ook hierin. Heeft dat geholpen, de wraak? Vraak. Ik denk ik niet. We zien het. Het helpt juist de dader. Maar voor al de mensen die dit hebben ondergaan om de, de pijnen te onder ogen te zien, de mensen te verzorgen die hieraan lijden, de rommel op te ruimen, niet alleen van wat hij veroorzaakt heeft, maar bij alle anderen te laten leren dus om in de plaats van de ander te denken, om dat diepe verdriet van de ander te laten ondergaan. Dat zal helpen om de dader te helen, want ook dat is noodzakelijk. Immers, wij allen zijn één, er kan niemand achterblijven in de trilling waar wij allemaal naartoe gaan, in de transformatie van de aarde. Die inderdaad ja plaatsvindt in 2012, winterzonnenbende. En nogmaals wil ik de woorden herhalen die ik in het begin gezegd heb. Ik doe een beroep op je uitstrekkende bewustzijn, waarvan de sleutel daartoe jouw denken uit een ander perspectief is. Vanuit welke kant bekijk jij gebeurtenissen? Hoe ver laat jij gedachten gaan om ze nog iets verder op te rekken? Op te rekken als het ware om jezelf toe te staan, ook andere waarheden te kunnen zien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 En dit juist voor alle mensen die hiermee te maken hebben. Alle mensen die nu achterblijven met hun vreselijke verdriet. Ja, en dan wil ik het toch maar nu, uh, ja, nu maar eindigen met, met deze lezing. Ik vind dat ik er eigenlijk al genoeg over gezegd heb. Mag ik je dan, het is dan wel ietsje, ietsje vroeger geloof ik, Ik heb nog wel een paar minuten, Nou, het is niet anders. Lieve mensen, bedankt, bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week en volgende week wordt het een lezing die over zorgen gaat. Ja, dat heb ik uh, besloten, ik had iets, een, een mailtje aan iemand gestuurd en nou dat ging wat over zorgen en ik zeg, hé hey, dat is een, Goed onderwerp voor een lezing eh, om op het internet te doen. En ja, graag dan. Tot volgende week. Hij is al klaar. Ik heb zelfs al, nou ja, natuurlijk al eerder daarover gesproken. Maar ik heb nou maar eens een keer heel eh, zorgvuldig alles eh, neergeschreven. En die lezing was net klaar en er belde iemand op, helemaal in tranen. En in wanhoop. En uh, dat heb ik uitgelegd. Die lezing volgende week komt. En alvast in woorden uitgesproken. En dat, dat vind ik dan weer zo leuk. Nou leuk, leuk. Niet leuk voor de anderen hoor. Maar het is, een, het is een wijze, het is een, een oplossing voor vele problemen. Nou, nogmaals, uh, al mijn lezingen zijn te horen op mijn website www.yhra.nl en uh, je kunt dan door uh, klikken naar uh, www.design.nl en kijk daar ook eens een beetje rond. Het is een erg leuke, leuke site met allerlei uh, goede, spannende, spirituele verhalen en van alles. Het is eigenlijk een, een, uh, een, ja, een, een magazine. En je mag me altijd mailen met vragen of als je zomaar dat wilt, dan, dan is het ook goed. Nou, nogmaals, bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Dag!